De kredietbeoordelaar twijfelt of Griekenlandse zaken financieel op orde kan krijgen. Investeerders hebben maar 30 tot 50 procent kans om hun geld ooit terug te zien bij een herstructurering van de schuld, zegt Standard Poor's. De eurolanden houden waarschijnlijk op 10 mei een topontmoeting om een besluit te nemen over noodlening aan Griekenland ter waarde van 30 miljard euro. Ook de kredietwaardigheid van Portugal wordt door Standard Poor's verlaagd met twee steppen. De kredietbeoordelaar maakt zich zorgen over het vermogen van Portugal om de schulden af te betalen. De grote Europese beurzen daalden na de verlaging door de kredietbeoordelaar Flink. ABN AMRO heeft ruim een miljoen euro schade geleden door skimmen, zegt Justitie. Een internationale criminele organisatie zou op grote schaal kaartlezers in filialen van de bank hebben gemanipuleerd... die klanten nodig hebben om te internetbankieren. Door het skimmen konden de criminele bankgegevens van klanten kopiëren en daarmee geld van rekeningen halen. Bij de rechtbank in Rotterdam loopt een zaak tegen drie Romeinse verdachten. Ze zouden deel uitmaken van een internationale bende die zich op grote schaal bezighoudt met dit soort activiteiten. De hoofdverdachte is in Engeland opgepakt. Nederland heeft ons een uitlevering gevraagd. Opnieuw heeft een kandidaat-kamerlid van de PVV zich teruggetrokken. Dit is de nummer 32 Arjan Brocht, een ondernemer. In de verklaring zegt hij dat hij is opgestapt omdat de media-aandacht door wat hij noemt een stel gefrustreerde linkse activisten hem en de PVV geen goed doet. Over Brocht is onder meer geschreven dat hij als student in een vertegenwoordigende raad zat, maar zelden aan vergaderingen meedeed, terwijl hij er wel voor betaald kreeg. Eerder stapten de kandidaten Melanie van Hemert en Gili Marcus op. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen opnieuw zon met temperaturen tussen 17 en 23 graden. Donderdag iets meer sluierbewolking. Op koninginnedag en de dagen daarna frisser en wisselvallig. Dit was het NOS journaal. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land.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 Met nu in Zandvoortse zaken. In no time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 But I know you. singing and I think can only get better. Can only get, can only get. Thinking of me, you know, I know that things can only get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 Girl, I know what you like.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 En wil lang het zweten op het hete zand Ik wil wat doen deze zomer